Middernacht, woensdag 17 april, Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Obama gaat morgen naar Boston... om te spreken op een herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de bomaanslagen. Hij heeft daarvoor een geplande trip naar Kansas afgezegd. Volgens Obama weet de FBI nog niet wie er achter de aanslag zit... of wat het motief was. Wel is duidelijk dat de bommen bestonden uit snelkookpannen... gevuld met metaalscherven en spijkers. Vlak na de explosies beloofde president Obama... dat de verantwoordelijken zullen worden berecht. Het lukt niet om al dit jaar 16 treinen per dag van Den Haag naar Brussel te laten rijden. Dat zei het staatssecretaris Mansveld in een brief van de Tweede Kamer. De Kamer wil dat ter vervanging van de Fira, de Intercity, 16 keer per dag gaat rijden in plaats van 8. Maar dat kan niet meteen, zegt Mansveld. Volgens haar was het al een complexe puzzel om van 2 treinen per dag naar 8 te gaan. Ze gaat kijken of de dienstregeling misschien volgend jaar kan worden aangepast. De twee overgebleven wethouders van de gemeente Meersen zijn vanavond opgestapt. Daarmee heeft Meersen geen college van burgemeester en wethouders meer. De raad vergaderde vanavond over de zogeheten tongzoenaffaire. Wethouder Jo de Jong moest vorige maand aftreden... omdat hij een vrouwelijke ambtenaar tijdens carnaval tegen haar zin zou hebben getongzoend.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 De effectenbeurzen in New York zijn flink hoger gesloten. Ruim de helft van het verlies van gisteren werd goed gemaakt. Beleggers reageerden positief op de goede cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt... en onverwacht goede cijfers van Coca-Cola en Johnson Johnson. Na de aanslag in Boston beleefden de Amerikaanse beurzen de tot nu toe slechtste dag van het jaar. De Dow Jones-index steeg vandaag 1,4 procent, de Nasdaq 1,5 procent. Het weer nog vannacht droog en nevelig. Het koelt af tot 7 graden. Overdag bewolkt en misschien wat regen. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. De laatste tijd wordt steeds vaker over de Eerste Kamer gesproken... omdat de Senaat veel meer dan in het verleden, lijkt het althans... een factor van betekenis is geworden in Nederland. De coalitie van VVD en Partij van de Arbeid... komt acht zetels tekort in de Eerste Kamer. En eh, die mensen moeten dus geregeld nieuwe meerderheden vormen... om de plannen te kunnen realiseren. Vandaag was minister Timmermans van Buitenlandse Zaken te gast in de Senaat... voor de Algemene Europese Beschouwingen al daar. Er werd onder meer gedebatteerd over het rapport De Staat van de Europese Unie... dat sinds 1990, 90, 1999 dus, jaarlijks wordt gepresenteerd op Prinsjesdag. Over de staat van Europa en de macht van de Eerste Kamer... praat ik vannacht in Casa Luna met de Eminence Grise uit de Senaat... de CDA'er Hans Franken, die behalve senator ook hoogleraar informatierecht in Leiden is. Meneer Franken, hartelijk welkom in Casa Luna. Blijer te zijn. Ja, ja. Uh, heeft, u, heeft u veel gezegd vandaag eigenlijk? tijdens die nee, ik, ik was niet woordvoerder voor mijn fractie vanavond. Dat was een collega, maar die is hier alles geweest. Dus die mocht niet nog een keer komen. Oh, is dat het? <laughs> ja. dus, dus u en, moet dan nee. de hele dag een beetje stil zijn en nou, luisteren? Nee, nee, dat niet. En Ik, ik zit wel midden in het onderwerp. Want ik zit ook in de parlementaire assemblée in Straatsburg. Mm -hmm. Dat is van de Raad van Europa. En uh, daar hou ik me dus met het onderwerp bezig. En ik ben eigenlijk verder ook iemand die zich met uh, het Europa-dossier uh, bezighoudt. Ja, maar dus hoe gaat het dan? Want ik zei, ik zei u moest alleen nou, luisteren, maar dan, dan... Nee, maar je verdeelt het werk zo'n beetje. En dan is er één, is er woordvoerder, die treedt op. Want ja. anders wordt het natuurlijk zo'n onoverzichtelijke boel. Ja. En wie, dus wie was het? Vooral, dat was mijn collega Van der Linden. Aha, deed hij het goed? En, ja, die deed het prima. een ja, tekst had hij dus keurig tevoren ook aan de fractie overgelegd. En dat, zo doen wij dat. Dus als je een groot debat hebt... dan laat je dat aan je, je collega's het weekend tevoren weten. En was sowieso een mooie dag... Ja, het debat was een, een debat. prima dag. Het was een goed, constructief debat. En daarbij hielp natuurlijk ook erg dat de minister daar heel goed in zit. En die heeft al heel lang ervaring op dit gebied. En uh, die, uh, ja... Uh, kreeg op een gegeven moment kreeg hij tijd om zijn antwoord voor te bereiden. Er was een uur voor uitgetrokken. Toen zei hij van nou ja, het kan wel korter, voorzitter. Uh, en uh, dus daar liep hij mee in. Hij, uh, hij kon eigenlijk voor een heleboel dingen kon hij zo zelf op antwoorden. Ja, daar ja, had hij geen ambtenaren voor nodig. En welke vragen moest hij beantwoorden? Ja, dat, euh, dat was een, een hele serie. Dat ging natuurlijk vooral in de eerste plaats over de, de ontevredenheid die er is. De onvrede met betrekking tot Europa. Ja. Dat is heel merkwaardig. Dat is niet alleen in een bepaalde groep die dan veel in de krant komt. Maar ook allerlei euh, brave aardige mensen die u en ik ontmoeten. Die euh, hebben daar ook maar kritiek op. Die, die praten dat eigenlijk voor een groot deel na. Nou, hoe komt die onvrede? Een ander punt was natuurlijk, hè, wat, wat doen? Eraan. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En daar kwamen wat concrete voorstellen over. En ook van hem of uit de Kamer? Van hem en uit de Kamer. Er zijn moties over ingediend. En nou ja, dan verder natuurlijk is het zo, nooit is iets perfect. En, en er valt nog allerlei aan te verbeteren aan die Europese instellingen. Ja. Nou, en dat is dus ook aan de orde gekomen. Maar het is dus echt niet zo dat er gezegd is van... kijk, is, dat is, uh, is heel jammer dat we die weg op zijn gegaan. Tegendeel is het geval. Tegendeel ja. is het geval. En eigenlijk was behalve de PVV, de hele Kamer... <coughs> positief over Europa. Ook de SP? Ja, een SP wat gematigder. Die hadden dan een heel debat over de economische invalshoeken. Maar werkgelegenheidsbeleid is iets wat je tegenwoordig ook niet meer binnen landsgrenzen kan oplossen. Ja. Die financiële problematiek kan je ook niet binnen landsgrenzen oplossen. Dat geldt voor allerlei dingen. Nou ja, terrorismebestrijding. Mijn vak, zal ik maar zeggen. Dan ook de informatierecht. Cybercrime. Cyber ah, ja, ja. Dat dus gaat een heel Ook actueel. Over, vak. over alle grenzen heen. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar wat u zei, ja, er werd gesproken over die onvrede. Hè. Waar komt die ja. toch vandaan en wat kun je eraan doen? Daarmee is de Kamer er dus inderdaad van uitgegaan dat die onvrede onterecht is. Nou, dat je argumenten er tegen hebt. Want kijk, als die, die, die onvrede, die is ook wel voor een, voor een deel terecht. Er zijn verbeteringen die moeten worden aangebracht. Er zijn dublures tussen het werk van de Raad van Europa en de Europese Unie. Er zijn al jaren geen goedkeurende verklaringen van de nationale rekenkamers over de nationale rekeningen bij allerlei landen dat je financieel ook geen enkele controlemogelijkheid hebt. Nou, zo is er een, eigenlijk een hele serie van dingen te bedenken... die echt anders moeten. Een hele een mooie, harde, vond ik eigenlijk... dat Van Rompuy vorige week heeft gezegd... als alle mensen in Europa nou hun belasting zouden betalen... zoals ze dat moeten doen... dan zou dat duizend miljard opbrengen. Nou, Sorry. duizend miljard is een bedrag wat ik me niet kan voorstellen. Ik weet niet hoe dat bij u is, nee. heb je zoveel 08? achter. Kan lezen. <coughs> maar dat is dus gigantisch. En dat komt en dat door het, het ontwijken en het ontgaan van belastingen. Nou, dat, dat klopt wel degelijk. Ja? <coughs> ja. Zo, dat is een bedrag. Ja. Tenminste, ik, ja, laat het geen duizend miljaar, uh, miljard zijn, al is het maar bij wijze van spreken 500 miljard. He? In ieder geval ontzettend Daar kan je een veel. geen boel mee doen. He? En dan, dan is dat natuurlijk wat anders. Want die, die, die brave mensen in Griekenland die gewoon op een loonlijst staan. He? en die zien dat hun salaris voor, nou ja, voor, voor twee derde verdampt. He, en daar, daar halen ze eh, etenswaren uit de vuilnisbakken... omdat ze het niet meer betalen kunnen. Ja. He, dat is natuurlijk echt vreselijk. Terwijl er andere mensen <coughs> daar zitten. Ook He, in Griekenland, hè? Ja, precies. En die, <coughs> die zorgen dat het allemaal braaf op een rekening in Zwitserland komt. He, maar als je nou iedereen aan zijn echte verplichtingen houdt... Ja. dan zou je een gigantisch bedrag <coughs> kunnen opbrengen. En dan, nou ja, dan, dan verdampt al een groot... Deel van, van de eurocrisis. Ja, ik begrijp het. Waarom Kans. werd er eigenlijk een. Als ik... Ja. Even onderbreken. Waarom werd er in de Eerste Kamer eigenlijk over die Europese beschouwingen gesproken? Want is is nou, dat niet iets meer, meer iets voor de Tweede Kamer? Nou, wij eh, houden ons niet alleen met strikte wetgeving bezig, maar ook met eh, nou ja, wat, wat daar omheen zit en wat daaronder steekt. En er komt natuurlijk een hoop wetgeving uit Brussel. Hè, en en eh, ja, de, de mensenrechten, dat is eh, datgene wat door de Raad van Europa sinds 1950. In, uh, in onze werelddeel uh, is, is opgepakt. en Dat leidt ook tot wetgeving. Dus dan moet je ook wel weten hoe het daar gaat... Hè? en, en uh, nou ja, hoe dat uitgewerkt ja, wordt. Die Raad van Europa, uh, daar gaan we straks nog wel even <coughs> over hebben. Want okay. u, u leidt de Nederlandse delegatie <coughs> in die uh, Raad van Europa. Klopt, ja. uh, dus daar kom ik straks <coughs> nog wel even op terug. Ik ga eerst nog even zeggen dat uh, senator uh, Hans Franken, CDA-senator te gast is vannacht in Casa Luna... Um, voor meer informatie over deze uitzending of andere kunt u kijken op radio1.nl. Daar kunt u morgen dit gesprek ook terugluisteren. U kunt het podcasten, u kunt zich daar aanmelden voor onze nieuwsbrief. En uh, ja, wat ook altijd leuk is om even te bekijken is de Facebook-site van Casa Luna. Uh, misschien is het wel goed om even met een fragment te beginnen. En dat fragment dat gaat uh, over iets in Duitsland. Want we hadden het net over die onvrede hè, met Europa. Ja. Uh, het afgelopen weekend is daar een nieuwe partij opgericht. Ja. Ja. Ik freuwig zeer dat we hier in deze zaal zijn om de geboortestunde van een nieuwe partij te ervaren: de Alternatieve voor Duitsland. U hoorde het applaus tijdens het oprichtingscongres vandaag van Alternatieve voor Duitsland, de eerste anti-europartij van Duitsland. Ja, wat voor partij is dat eigenlijk? Dat is een protestpartij en ze heeft vooral één belangrijk doel: ze wil Raus uit de euro. Ze willen die eurozone verlaten, dat Duitsland eruit gaat en die Denemarken weer gaat invoeren. Omdat ze zeggen dat die unie, die monetaire unie van de euro, die is gewoon misgelopen. Bureau Buitenland van de VPRO hoorde u met Chris Keijnen en uh, Helmoet Hertzel was de meneer uit okay. Duitsland die uh, iets zei over dat alternatief voor Duitsland. Ja, we hadden het over onvrede. Ook in Duitsland begint het nu echt te komen. Hè? Ja, er, er heerst kennelijk een gevoel bij een heleboel mensen in de sfeer van... Eh, wij moeten betalen en eh, we zijn niet zeker of het onze kinderen iets zal opleveren. Ja. Um, dus dat het, dat het niet goed zit. maar dat wordt voor een groot deel ook eigenlijk gevoed door verwachtingen die de mensen hebben van de overheid en ook van de Europese Unie. In Nederland is het ook al zo dat de mensen een heleboel van de overheid verwachten als er een bepaald risico gedragen wordt ergens. Nou, en, en het loopt mis, dan wordt er meteen geroepen de overheid moet vergoeden. He, ook als er een ramp plaatsvindt, dan men verwacht zoveel van de overheid en de overheid kan die verwachtingen niet allemaal waarmaken. Het zit ook over wat er met die banken gebeurt. Je Dus dat je geld ja. op de bank of je gaat uh, een beetje aandelen kopen... of noem maar op, ik weet het niet. De, je raakt al je geld kwijt en de overheid moet het dan goedmaken. Ja. Nou, niet ja. bij aandelen, ja. trouwens, maar wel. Nou ja, maar dat de overheid er dan maar meteen voor moet opdraaien. He, en uh, dat is een, een, een breed gevoel, geloof ik ook wel... van onvrede dat, dat bestaat. Ja, maar ja, wat er nu gebeurt is dat die overheden dat misschien wel opvangen... maar dat het door andere landen betaald moet worden en dus ook de andere burgers. Bijvoorbeeld in Duitsland of Nederland. Ja, maar ja, dat... Euh... Dat is echt het, het idee wat erachter zit, dat dat dan wel weer goed komt. Dat daar een, een, een vergoeding voor in de plaats komt. Ik heb zelfs ook, ook cijfers bij me, maar dat is in het ja. gesprek... kan ik daar natuurlijk niet zo heel veel mee doen. Maar dat die, die Europese Unie ons flink geld oplevert... Ja. Ja. En um, echt die de douaneunie waar we mee begonnen zijn, dat is een, een ongekend succesnummer. Ik weet dat nog is heel zelf... mooi begin met die vijf landen. Ja, ja nederland bijna. Maar goed, maar toen zijn we op een gegeven moment, is het allemaal overtrokken, dat is de overmoed geweest, de, de hubris. Nou, dat lees je al in, in de Griekse tragedies. Nee, dan denken de mensen dat ze een heleboel meer kunnen dan ze eigenlijk aankunnen, en dan loopt het uit de hand. Dat is gebeurd met de taxaties van huizen, dat is gebeurd met de kredieten van banken. Nee, dat werd allemaal opgepept, <hijen> en door hoge provisies die je kon verdienen, en, eh, maar maar aan de zekerheden nam men steeds meer risico's... Nou, is dat risico gerealiseerd en dan moet de overheid het oppakken. Ja. ja, en dat kan dus maar heel gedeeltelijk het uh, geval zijn. Ja. Nou ja, en kijk, er zijn natuurlijk ook veel mensen in Duitsland en Nederland... en andere Europese landen, met name het Noorden... Hè, die dan moeten betalen voor het, zu uh, uh, ja, voor het Zuiden, zoals dat uh, gezegd wordt... die ook allemaal keurig geleefd hebben. En hun, en, uh, die zijn heel spaarzaam met hun geld ja. omgegaan en die worden boos. Iemand op dat congres in Duitsland... bij, opri bij de oprichting van uh, dat alternatief voor Duitsland... zei ook van, sinds de euro bestaat, heb ik minder Geld en betaal ik meer belasting. Dus het gaat heel, ik merk helemaal niks van dat we er zoveel aan hebben. Maar ah, nou goed, dan, dat kan met cijfers worden weerlegd. Ik heb zelfs cijfers uh, waaruit blijkt uh, hoeveel uh, de Nederlander er jaarlijks mee verdient. Maar wat zijn dat? Wat is het bedrag? Nou, dat is iets van 1800 zoveel euro. Ja, maar weet je wat ik zo ingewikkeld per vind daar? Dus, dus uh, per inwoner, dus ook ook baby's? Ja, precies. Iedereen. Je had een grote gezin ja. moeten hebben. En als je dan. <laughs> ja. maar, en als je dan kijkt wat het, wat het kost, dan is dat iets van, van 70 cent per, per inwoner. Maar goed, dat, dat, dat zou maar, kunnen maar, uitwerken, zo, maar, maar dat, dat past die, niet in zo'n gesprek. Nee, nee maar dat, nee, want dat wordt allemaal te technisch. Maar, maar economen zijn het ook niet met elkaar eens. En ik als Leek die hoor dat aan. En de een zegt de euro is goed voor ons en de ander zegt de euro is slecht voor ons. En de een zegt we moeten uit Europa en de ander zegt we moeten erin. En de een zegt we moeten de banden aanhalen en de ander zegt het moet juist lossen. We moeten meer in ons eigen land beslissen. Ja. Ik kan het niet meer volgen. Ik weet niet wie er gelijk heeft. Ja, Nou ja, dat is uh, een, een punt... Um, wat we eer, veel eerder hadden moeten oppakken. En ik denk dat je al over Europa... Eh, in, in de opvoeding op, op scholen <laughs> moet starten. Eh, want het is toch allemaal gekomen... door 41 miljoen, 41 miljoen mensen... die zijn afgemaakt eh, in, in de, de wereldoorlogen van de vorige eeuw. Ja. Eh, toen de Fransen en de Duitsers elkaar eh, nou ja, de keel afsneden... En niet alleen zij. En nu gebeurt dat of kan dat ook nog dicht in de buurt gebeuren. Ja. Dus eh, we moeten wat zorgvuldig met elkaar omgaan. En, maar, maar kun je dat zeggen van uh, wij moeten betalen voor mensen in Griekenland? Uh, want anders krijgen we weer oorlog. Is het zo? Ja, ja, ja kijk, um, als je het uh, doortrekt, dan komt het er eigenlijk wel op neer. Dan komt het er wel op neer. We hebben elkaar nodig. Stel je voor, als Griekenland, dat is wel eens gezegd als dat uit de euro zou vallen. Ja. Uh, um, Griekenland is een onstabiel land. En eh, er is een kolonelsregime regime alles geweest. Nou, je hebt dat Turkije eh, vlak naast met wie ze het niet zo goed kunnen vinden. Dan zit er zomaar, eh, ontstaat er zomaar een, een oorlog toch vrij dichtbij ons. En, dat, en, en die ontstaat dan sneller dan zo... als het slecht gaat met de economie en het ja, slecht gaat met het land. Ja, ja, ja, nou en of. Eerst komt dat fressen enzovoorts. Ja. He. Dus eh, het is ook heel mooi dat wij over waarden en de waarden van Europa. He, en daar ben ik dus vooral mee bezig daar in de Raad van Europa, ja. als we daarover praten, maar. Er moet er wel gewoon, natuurlijk, brood op de plank zijn voor de mensen. Ja. He? En dan ja. moeten we ervoor zorgen dat dat dan weer opgepept wordt aan, aan, aan alle kanten. Maar wat bedoelt u daarmee? Er moet brood zijn op de planken? Nou, dat, dat de mensen weer een redelijk welvaartsniveau eh, kunnen bereiken. En dat moet in heel Europa het geval zijn. Ja. Ja, want maar, en dan krijg je, want nou ja, dat, dat kan ik nog wel volgen. Hè. Er zijn heel veel mensen in de, ja. in de beide wereldoorlogen ja. omgekomen. En die oorlog ja. die willen we nooit meer. Dus moeten we solidair zijn met elkaar en moeten we ervoor zorgen dat, dat geen landen buiten de boot vallen. En dat betekent dus ook dat we moeten betalen. En daar hebben we zelf dus ja, uiteindelijk veel aan. Maar dan krijgen we van die discussie, moeten we nou wel of niet die 3 hè? Um, Mario Draghi was hier van de Europese Centrale Bank. En die zegt, ja, Nederland moet wel voet uh, bij stuk houden. moet wel uh, die, uh, die uh, hervormingen doorvoeren. Alle plannetjes die ze gemaakt hebben, daar moeten ze ook bij blijven. Wat je belooft, moet je doen. Hij was uh, bij Rutte en, en, en heeft studenten toegesproken. Um, en daarvan zeggen mensen dan van, ja, laat het nou een beetje los en zorg. Ja, dat, dat, dat maar, kijk, maar die dat, discussie dat, die is zo ingewikkeld, dat, dat vind ik ook. Je, je moet, moet natuurlijk niet te star zijn. He, en maar dat, dat zegt dat u nu, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... ja, we moeten ja. kosten wat het kost, onder die 3%. Ja, maar ik, ik vind het een streefcijfers. Wat dat betreft kunnen mensen eigenlijk nooit voor 100% aan alle eisen voldoen. Als de omstandigheden veranderen, dan moet je daar ook wat rekening mee houden... en, en moet je de mogelijkheden scheppen dat de mensen toch... Kunnen functioneren. He, en wanneer je zoiets nou heel strikt doet. dan, uh, ja, dan, dan gaat het allemaal stokken en stoppen. En uh, dat, is, dat is gewoon slecht. Ja. Flexibiliteit hoort nou eenmaal bij de mens. He, wij, uh, uh, uh, we, we kunnen niet zonder. Ja. Dus u zegt daar moet je wat losser mee omgaan. Toch zijn die, uh, is Europa. Uh is een steeds centralere plek gaan innemen in ons leven, zou je kunnen ja. zeggen. Er wordt steeds meer bepaald door Europa ook. Um, bent u daar ook niet een beetje huiverig voor? De macht die naar Europa gaat en dan wordt er gesproken over een banken... Uh, banken, unie, Nee, banken? Ja. ja, uh, ja en, maar kijk, dat, dat zijn allemaal uh, nu-middelen, omdat die monetaire unie niet goed is geregeld. Uh, ja, bij het verdrag van Maastricht is dat zo gebeurd. En toen hebben ze dus uh, bepaalde... Uh, uh, nou ja, dat, dat staat ook eigenlijk dagelijks in de krant. Bepaalde essentiële dingen over de controle en het monetair beleid hebben ze niet goed afgesproken. Uh, daar is toen overheen gestapt. Nou, dat, dat moeten we nu alsnog doen. Ja. Maar... Een heleboel van die kritiek op Europa komt niet... omdat die samenwerking met die andere landen nou problemen oplevert... maar komt omdat we in die crisis zijn geraakt. En we zijn in die crisis geraakt door wat we net al zeiden... de hubris, de overmoed hè, bij de banken. En, en hè, we dachten, nou ja, ja. We, we kunnen alles financieren... zodat we op een luchtbel leefden. En nou ja, daar is nou een gat in geprikt. Ja, nee, maar ondertussen zeggen van Rompuy en... en uh... Uh, Barroso, die zeggen van... Uh, ja, we moeten een politieke unie hebben. Er moet echt steeds meer macht naar Europa gaan. Terwijl in Nederland steeds meer mensen zeggen... Die, die, die, dat willen we helemaal niet. En zijn er zijn mensen die willen uit de euro, Bolkestein of die wil, ja. Ja, die wil geen euro meer. Ja. Nou, en, en dat zijn er ook mensen die gerespecteerd twee, worden. Er zijn twee dingen. Je moet goed afwegen. wat je op een centraal Europees niveau regelt. en wat je nationaal laat doen. He, en daar heeft. Nou, mijn partijgenoot Buma. Heeft daar een lijstje van gemaakt. De leider zelf. hè? De leider, ja. Uh, die heeft een lijstje van gemaakt. van kijk, er zijn bepaalde bevoegdheden. Bij, uh, in Brussel gekomen. en dat kunnen we best zelf doen. Uh, we hebben sinds enige tijd ook in de, in de Kamer, de Eerste Kamer is daar heel uh, uh, strikt in, <tieft> hebben we een zogenaamde subsidiariteitstoets. Dus als er een nieuw plan in Brussel komt, dan uh, moet daar een overzicht van worden gemaakt, uh, zodat we kunnen beoordelen of we dat beter zelf kunnen doen op nationaal niveau, dan wel uh, dat het internationaal gebeurt. Nou. De cybercrime, terrorismebestrijding, we noemden er dus net al een paar. De energieregulering, dat is, kan je niet binnen bepaalde grenzen regelen. Nee, Dus daarvoor moet je naar Europa en andere zaken. Moet je in Europa, en dan zijn er alle landen, weet ik het, te regelen van rijbewijzen of, of zoiets. Dat, dat, dat kan je best nationaal. Belastingen. doen. Belastingen. Ja. Maar, maar goed, dan, dan zegt de Eerste Kamer nee, dat moet hier gebeuren. En, en ja. luistert heel Europa dan naar onze Eerste Kamer? Eh, naar onze Eerste Kamer. Nou, eh, ik denk dat er een beter... en dat is wel een, een punt wat de verandering van de organisatie betreft... Eh, eh, dat er beter overleg moet zijn... tussen nationale parlementen en het Europarlement... En daar hebben we ook over gesproken vandaag. Dat je zou eigenlijk een soort. Eh, nou ja, eh, een Eurokamer noemden ze dat ook wel eens. Maar dat is een groot woord. Maar je moet eh, nationale parlementariërs en Europarlementariërs ook met elkaar laten overleggen. Het is eigenlijk van de gekken eh, dat ik in de tijd dat ik in de Eerste Kamer zit. en ook eh, aan buitenlandse politiek meedoe. maar één keer de eh, Nederlandse fractie. Of de Nederlandse delegatie uit het Europarlement heb ontmoet en daar over een paar onderwerpen heb gepraat. Dat is iets, vind ik, wat nou bij wijze van spreken, eens in de twee maanden op zijn minst zou moeten gebeuren. Met een goede agenda. Kunt kunnen ze niet opzoeken dan. Ja, je kan ze wel opzoeken, maar eh, dat zijn natuurlijk allemaal... maar vogels die dan ook heel veel aan het reizen zijn. Hè. En eh, die, die, die denken wel aan hun landelijke achterban... maar dan specifiek voor hun, hun onderwerp. En eh, dit is nou iets wat we eigenlijk nu eh, ja, met, met vrij harde hand... Is, eh, tot stand moeten brengen. Dat we gewoon met elkaar praten. Hè. Jullie willen dat zo graag. Waarom? Hè, kunnen wij dat niet zelf en omgekeerd en waarom en waarom? En, wat zou dat dan opleveren? Nou, dat zou opleveren dat je dat oordeel over die subsidiariteit beter kan maken. Dus dat waar dus wat kan... besloten wordt. Ja, exact. exact. En kijk, het is een, een oud begrip ook in Nederland. Maar, maar kan je dat als om... land beslissen dan wat waar besloten nou, wordt? Dat is toch Europa dat, maken... dat dat beslist? Ja, wij... ja, maar als, als jij daar bezwaar maakt als, als een bepaald land... dan moet je kijken hoe het natuurlijk over het algemeen uh, geheel gaat. En uh, daar valt over te onderhandelen... Daar ja. valt over te onderhandelen. Maar dat moet dus wel, uh, al die parlementariërs in het Europarlement, Eerste Kamer of Tweede Kamer... die moeten het wel met elkaar eens zijn. Die moeten wel uh, met één stem ja, gesproken ja, worden. Moet, ja, precies. Die moeten consensus zien te bereiken. Nou ja, dat uh, is in de politiek altijd een, uh, een mooi streven. Ja. Daar werken we altijd mee. Want, toch nog heel even afronden dan wat dit onderwerp betreft... Bent u, ziet u ook wel gebeuren dat er steeds meer in Europa wordt besloten... en steeds minder in, in uh, de thuislanden... Ja, meer en minder, dan krijg je appels en peren die je gaat vergelijken. En ik denk niet dat dat moet gebeuren. Er zijn misschien meer, meer appels die in Brussel moeten worden geschild. En meer peren in de, in, de, in de afzonderlijke landen. Maar dus over meer en minder in totaal kan ik dan niks zeggen. Het hangt echt van de onderwerpen af. Ja. Goed, nou ja, we hebben de economie nu weer even besproken, de crisis. Maar u zei het al net, het gaat over meer. Europa gaat over veel meer dan alleen maar geld en, en ja. de euro en de economie. Het gaat ook over waarden die je met elkaar deelt. Het gaat over mensenrechten. Ja. En daarover gaat het in die Raad van Europa... waarvan ja. u de Nederlandse delegatie leidt. Wat houdt dat in eigenlijk? Nou, de Raad van Europa is eh, een, een, een verzameling... Eh, nee, de Raad van Europa is dus de organisatie die in het leven is geroepen... om eh, de waarden Waarden van Europa eh, nou ja, zo neer te zetten dat de mensen daarnaar en daarnaar mee leven. En die, die waarden dat zijn, die zijn geformuleerd in een verdrag, het Verdrag van Rome, en dat zijn mensenrechten. En dus in dat verdrag staan twee dingen: staat een hele catalogus van mensenrechten, eh, van recht op leven en een verbod op foltering. Nou, verbod van verkrachting, maar ook eh, privacy en vrijheid van meningsuiting. Goed, het zijn er een stuk of zestien. Ja. En het tweede hoofdstuk in dat verdrag is dat er een, een rechter in het leven is geroepen, een gerechtshof is opgericht, dat staat in Straatsburg. En dat heeft rechters uit alle landen van de Raad van Europa één. En die toetsen of de overheden, de nationale overheden... die mensenrechten ook echt respecteren. Nou, dat is eigenlijk een, een soort parel in de wereld. Want daar kan een individuele burger... die denkt dat hij geschaad is door het handelen van zijn overheid... in beroep gaan. En dan kan die rechter in Straatsburg die kan zeggen... overheid, je moet die wet veranderen... of je moet iemand schadevergoeding geven. Of, en dat doet die overheid dan ook? En dan moet die overheid dat doen. Is dat een ja, dat mens? is het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En maar, ja. maar luistert iedere regering daarnaar? Want als nou, je bij de zijn... aankomt met een uh, bij? bij Poetin bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is nou niet zo'n mooi voorbeeld. Ja, <laughs> ja maar daar ik hem ook. Hè. Ja, nee, want, dat, nee, om dat nog nee. even te zeggen, want we hebben het over maar de Europese dat... Unie gehad, maar de, de Raad van Europa, daar zijn veel meer landen lid van. Hè? Ja, ja, dat zijn al 47. En eh, dat is eh, een heel boeiend, want die parlementaire assemblee, eh, dat zijn de parlementariërs, die moeten dus de regeringen controleren. Daar is niet één eh, rechtstreeks gekozen parlement, nee, maar daar zitten die parlementariërs, die zitten samen. En, en de regering dan tussen aanhalingstekens die ze controleren, dat is de verzameling van ministers uit die diverse landen. Nou... En um, daar heb je, dat is het boeiende, heb je gewoon rechtstreeks contact met je collega's uit Duitsland, Frankrijk, ja. noem maar al die landen, maar ook de, nou ja, wat ze allemaal zeggen, jonge democratieën uit, uit Georgië, uit, uit de Oekraïne, ja. he, de, de, de voormalige, uh, repu, uh, de Joegoslavische uh, de En Rusland dus ook, Rusland, maar ook Turkije, toch? ja. En, en, en, uh, maar, maar hoe bindend zijn de wetten van de Raad voor Europa? Nou, um, die Raad van Europa die maakt dan resoluties. Dat zijn aanbevelingen. Is het, is het nou van of voor? De Raad voor of van Europa? De Raad van Europa. Ja. Die... Um... Die, die maken resoluties. En daar komen dan in een volgende fase verdragen uit. En verdragen zijn dus bindend voor de burgers. En die resoluties nog niet. Dat zijn dus aanbevelingen voor de regeringen... om iets op een bepaalde manier op te pakken. En kunnen die regeringen dus zelf beslissen of ze er iets mee doen? Nou, als ze zeggen we willen het niet doen... dan komt dat terug bij die Raad van Europa. En dan roepen we zo'n minister op... Van dat betreffende land. En die krijgt dan een, uh, een heel debat over zich heen. Ja, ja. maar ja, daar kan hij misschien wel tegen. Ja, maar toch is dat wel een, een, een druk. Een druk. Goed bij de, bij de ene, wat, wat minder dan bij de ander. He? En het werkt natuurlijk nog niet allemaal ideaal. Het zijn allemaal kleine stappen. Het is stap voor stap. Ja. Ja. Want Turkije bijvoorbeeld. Hè. Gisteren is die, die pianist, uh, een klassiek pianist, is veroordeeld. Uh, omdat hij ja, een soort van godslastelijke tweets de wereld ja. in ge, uh, geholpen heeft. Um, en dan denk ik, ja, vrijheid van meningsuiting, Raad van Europa, zijn ze lid van. Trekken ze zich dan niet zo heel veel van aan? Uh, Poetin, we hebben het gehad, Poetin is hier geweest, natuurlijk vorige week. Ging over, uh, onder meer over uh, homoseksualiteit en hoe daar met uh, homoseksuelen wordt omgegaan. Ook niet dat je denkt een voorbeeld voor de rest van de wereld. Uh, dus trekken ze zich er dan wel ja, eens aan, toch? Kijk, nog niet 100%, procent, maar ja, nobody is perfect. He, en wij hebben het er ook heel lang over gedaan... om die democratie een bepaalde mate van volwassenheid te geven in ons land. He, en dat doen we nog met vallen en opstaan. Wij maken ook, ook fouten. Wij zijn niet de, de ideale burgers in, in Nederland. Nee, nee, want wij en hebben we een hebben waarschuwing ideale overheid. Ook over het gevangeniswezen. Ja, hè? De, ja. de zaak die nu speelt met Teven. Uh, en en ja, hoe Nederland dus en die meneer Domaathoff, die zelfmoord gepleegd heeft in ja. januari, die uh, ja, daar, daar heeft de Raad van Europa ook, uh, ook al iets over gezegd. Er zijn waarschuwingen uitgegaan. Ja. En dus wat dat betreft gaat Nederland ook niet helemaal vrij. Uit. Nee, precies. He, en het, het ene land is wat braver dan het andere, maar, maar dat zijn kleine stapjes op weg. Uh, Eigenlijk de basis van dat alles is... je kan beter praten met elkaar dan op elkaar schieten. En eh, dat, dat klinkt heel plomp, maar eh, daar komt het uit voort. En, en dat kost moeite. Ik doe bijvoorbeeld gewoon in, eh, op ICT-gebied veel mediations... Ja. He, en dan probeer ik in een, in een hele lange dag een zaak te regelen. Dat vind ik dan heel leuk. Want dan, als dat lukt, he, dan kunnen die mensen weer zaken doen met ja. elkaar. He, en, en ze kunnen weer gewoon doen waar ze goed in zijn... en hebben niet eh, nou ja, belastende procedures met advocaten. Want waar gaat zo'n conflict dan over? Nou, ik doe altijd ICT-conflicten. Ja, en en anders en de... mislukte automatiseringen. Ah, ja. ja. Nou, en, eh, maar goed, dan kan je in één of twee dagen kan je de partijen bij elkaar brengen. Maar hier kan je het dus op dat internationale niveau, met name waar het die meer abstracte rechten als mensenrechten betreft, ja, dan ben je daar jaren mee bezig. Maar dan. Is men op een, een heel breed terrein daar toch weer wat verder mee gekomen? Dat de mensen ja, met wat meer echt? respect met elkaar omgaan. Dat zie je ja, ook gebeuren? Ja, dat daar, daar wordt voortgang gemaakt. Langzaam. He, maar ja, hoe was het bij ons in de, in de, in de 17e eeuw? Toen ja. was dan brandstapel dan misschien net afgeschaft. Dat was al een hele uh, vooruitgang. He, en, en nu doen we het wat netter. Maar we zijn er ook nog niet. Nee. En, en die andere landen die, die zijn nog wat uh, ja, die zijn nog niet zo ver gevorderd. Maar in ieder geval, uh, wordt er over gesproken en is het ook belangrijk om vast te stellen dat er binnen Europa gedeelde waarden zijn. Ja. En en dat er, ja dat we veel gemeen hebben met elkaar. Ja. Dat we... Ons verwant voelen aan elkaar. Ik kreeg vanmiddag bijvoorbeeld een ambassadeur op bezoek. Uh, uh, Roemenië wordt uh, in de komende vergadering nogal aangepakt, omdat die uh, ja, toch maatregelen hebben genomen. Je hebt het in de kranten wel gelezen: hè? Die, die president die is opeens opzij gezet uh, uh, door een, een, een nieuwe meerderheid, hè, terwijl die zijn termijn toch gewoon zou moeten uitdienen. Nou, en daar is dan uh, in Hongarije hebben we problemen gehad over die mediawetgeving. Ja. Dat komt daar aan de orde. En ik heb gezien dat ze in Hongarije die mediawetgeving hebben veranderd. Dus het heeft zin. Het heeft zin. Wij gaan naar de muziek, want u heeft ook muziek voor ons uitgekozen. Wat, wat, oh ja. wat wilt u laten horen? Nou, dat is een, een, ik dacht, het is laat op de avond. Een, een klein vrolijk muziekje, dat is pianomuziek. Mijn moeder speelde piano op professioneel niveau, oh. dus ik ben daar eigenlijk mee opgegroeid. Maar uh, daarom is dit gewoon een, een aardig uh, stukje van, van Schubert. Heeft het handen ook, ook geleerd? Ja, maar daar was ik niet zo getalenteerd in. En ik wilde liever blazen op iets. en dat, dat vonden mijn ouders niet goed. Maar u heeft nooit Katrimine met haar gespeeld? Nee, ik had niet het niveau. Ja, wel als, als, als kind zo'n beetje. Maar uh, verder niet. Nee, ja. nee. Maar goed, hier horen we dus wel vier handen. Ja. Kennen. Schubert. Treda-duo uh, uit Japan was dit met de Mars Militair van uh, Schubert. En deze muziek is meegenomen door CDA-senator Hans Franken... die vannacht te gast is in Casaluna. Uh, ja, senator, Eerste Kamerlid dus. Ik wil u graag even een fragment laten horen van Tom de Graaf. Dat zei hij in een debat met onder meer Han Noten... Uh, ja. van de Partij van de Arbeid. Uh, mm -hmm. Dat was op 4 april, dat is kort geleden. Wij zijn voorstander van dat we een één hebben. Dus niet twee kamer en Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft ook een wat gebrekkige democratische legitimatie indirect. Dus wat ons betreft zou de Eerste Kamer het beste kunnen worden afgeschaft. Mits je dan ook zorgt voor zogenaamde constitutionele toetsing... dat de rechter wetgeving aan de grondwet mag toetsen. Ja, Tom de Graaf is zelf ook senator, maar hij, ja. hem, hij wil zijn baantje er wel aangeven. Ja. Hij Terwijl... wil de, de Eerste Kamer afschaffen. Zo zijn dan zelfs meer. Maar die doen toch allemaal goed mee. De SP mm, heeft hetzelfde plan... En de PVV eigenlijk ook. Ja. Maar eh, desalniettemin, eh, ja, in ieder geval denk ik... zolang het bestaat, doen ze wel hun best om zich daar te manifesteren. Ja, nou ja maar en, dat, is ook, dat is ook wel, moet je ook reden. doen, toch? Ja, dat is ook heel goed. Ja, prima. En dat zijn uitstekende collega's om mee samen te werken. Ja, Maar wat vindt u er inhoudelijk van dat ze het willen afschrijven? Nou, ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat een, een, een tweede lezing eh, die losstaat van de waan van de dag... Eh, dat, dat klinkt een beetje ook als, als een cliché. Waar andere mensen in zitten dan de beroepspolitici in de Tweede Kamer, die, ja, die moeten zorgen voor een herverkiezing, die moeten de publiciteit halen, die moeten snel scoren. En dan zitten er in de Eerste Kamer zitten mensen met een brede maatschappelijke ervaring. En dat maakt die debatten ook aardig. Want er is een... een nou, ik ben dan hoogleraar en jurist. Maar er zit, zit ook een, een zakenman. En er zit een, een, een onderwijzer. En er zit een... Noem maar op. Ja. He, mensen met een hele verschillende invalshoek. Mensen met heel veel bijbaantjes zitten er ook in. Hè? Ja, die zitten er ook in. Dat, ja. Nou, die hebben dus heel wat ervaring. Nee, ja, precies. Ja, dat is mooi. Maar, en, maar um, dat maakt de debatten op een... Uh, uh, ja, geeft er een andere kwaliteit aan, echt. Ja, maar u zegt het, is niet, het gaat niet mee in de waan van de dag. Het is de, de, de uh, genre de reflexion, ja. zoals dat mooi gezegd wordt. Maar het gaat wel steeds meer mee met de waan van de dag, krijg ik de indruk. Juist omdat die meerderheid voor de coalitie ontbreekt in de Eerste Kamer. Dus het wordt steeds politieker. Wordt ja, dat, dat wordt gezegd. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat allemaal niet zo zie eigenlijk. Ik ben gewoon op precies dezelfde manier bezig als, als voorheen. He, het gaat mij erom als er wetten komen. En, en nou ja, dat is ook een beetje mijn eergevoel als jurist. Nou, ik wil, uh, wil dat er een goede wet komt die handhaafbaar is, die uitvoerbaar is. Waar de, de burger lezen kan. He, en, en, en nou ja, dat, dat vind ik het belangrijk. Ja, ja. Nou komen er natuurlijk ja, onderwerpen aan de orde... waar het om, om beleid en om de financiën gaat... en om um, de economische situatie. Ja, de woonplannen van minister Stef ja. Blok. Hij heeft heel ja. lang moeten praten, eerst met uw partij. Eerst ja. met Van Haarsma Buma, later met uh, ja. GroenLinks, D66. Ja. Nog een paar. Uh, om een meerderheid ook in die Eerste ja. Kamer te krijgen. Dan, ja. dan wordt het toch politieker? Ja, maar die meerderheid die wordt eigenlijk gemaakt in de Tweede Kamer. Ja, ja, maar dat is ook het gekke. Is gebeuren, hè? En, en als het daar niet lukt aan de minister-president... dan is de kans ook heel groot dat het niet lukt in de, in de Eerste Kamer. Ja, maar u zegt dat er wordt gemaakt in de Tweede Kamer. Dat is, heel, heel, dat is waar, want daar, wordt, daar worden die gesprekken gevoerd. Maar eigenlijk is het natuurlijk heel gek, want u moet dan mee. Als Van Haarsma Buma zegt van... ja, ja we moeten dus nog maar eens even over, overtuigd worden... over meegaan met de plannen van de minister... dan beslist hij dus voor u. Nou, ja, we tekenen niet waar het kruisje staat. Ja, maar dat gebeurt en, wel, hè? Want nou, hij zegt, nee. we toetsen het als CDA aan de... Ja, hij heeft een paar criteria, daar toets ja. hij het dan aan. Maar we overleggen ook met elkaar nu... Ja, maar hij doet net alsof hij het allemaal uh, ja, beslist. Ja, dat, dat is best is misschien voor zijn publiciteit aardig. Is maar het allemaal het is, zo, het is zo dat wij donders goed overleggen en weten wat er gebeurt. En als we dat niet weten, ja, dan, dan is dat natuurlijk ook buitengewoon onhandig van de Tweede Kamerfractie. Maar zo on onhandig zijn die mensen echt niet. Dus daar wordt zo... wel goed overlegd ja, met, met het Europees Parlement. Ja, een, uh, laat dat wat de wensen over, ja, maar, maar hier wordt goed overlegd. Dat is een wens die we hebben uitgesproken, ja. maar hier gebeurt dat. Maar ben, maar toch nog heel even terug naar dat politieke. Want het is wel zo dat die meerderheid in de Eerste Kamer er moet zijn. Want anders ja. dan, dan kan de regering geen vuist maken. Maar dat, dat is dan toch automatisch dat je, dat je daarmee meer uh, ja, politiek bezig bent... dan alleen maar beschouwend en kijkt of die wetten wel goed in elkaar nou, zitten? Ja, dat, dat, dat, dat gebeurt wel, een, een, wel enigszins. Maar als gezegd, het verandert mijn werkwijze tot op heden niet. En, en u bent geen uitzondering daarin? Nee, ik ben geen uitzondering daarin. Ja. Dus oh. ik, ik vind dat het erg meevalt. Bovendien, uh, nou, we hebben het laatst gezien. En, en dat vond ik nou echt een, een politieke uh, uiting. Dat er was uh, door mijn collega Essers, die hier laatst ook in het programma is geweest. Was er een, een prima motie over die, uh, die huurbelasting gemaakt. Die was met algemene stemmen aangenomen door de Kamer. Die minister deed er alleen niks aan, want die vond dat hij een ander mooier eigen plannetje kon maken. Toen hebben wij gezegd, we willen over die moties weer debatteren. En toen bleek opeens dat dat debat werd geweigerd door een meerderheid... die bestond uit de huidige coalitie met voor de gelegenheid D66 en de ChristenUnie daarbij en, en de SGP. En kijk, dat vond ik nou echt iets, iets wat, wat politiek is... en, en wat in het, op een niveau van vliegenafvangen komt. He, en, eh, maar dat is, is een uitzondering. Daar ben ik niet gewend en daar zal ik niet aan wennen. en eh, Wij gaan verder hm. steeds voor de kwaliteit van de wetgeving. Ja. Roger van Bokstel, uw collega... Eh. Ja. Eh, Eerste Kamerlid, maar dan voor D66 ook, net als Tom de Graaf. Die zegt, ja, er zijn wel meer mensen die dat zeggen ook... je zou een soort tussenformatie moeten, moeten maken... waarbij je de, de coalitie uitbreidt... zodat er ook in de Eerste Kamer toch een meerderheid is... omdat, omdat dat toch in de praktijk allemaal een beetje tegenvalt. Hè? Daar hebben ze iets te licht over gedacht. Waarbij je ook ministers dan aan die partijen geeft... en ook het regeerakkoord weer openbreekt. Wat vindt u daar, bent u daar ja, waarschijnlijk niet zo voor? Is. Ja, daar ben ik nog niet zo voor. Al, CDA doe er dan allemaal, komt. doe het dan maar helemaal over. Nou, het, het gaat er niet om dat wij nou zo nodig in de regering moeten zitten. Dat hebben we een aantal jaren met meer of minder succes gedaan. En nu, nou ja, heeft onze partij niet zo als een hele sexy club gescoord. En dan moeten we er goed aan werken. Zodat we ook weer de boel op een rij hebben. En, en nou, kunnen overtuigen aan de achtergrond. Wat wij willen. En u uh, bent als Eminence is... Gris ook lekker uh, sexy aan het doen de tijd, <laughs> Nou, ik, uh, uh, dat is nou weer wat anders. <laughs> maar uh, ik doe gewoon mijn best en, en probeer kwaliteit te leveren. En, uh, maar dat moeten we goed overbrengen. <clears throat> daar heeft het nogal aan geschort uh, bij Just. mijn partij. En daar wordt nou hard aan gewerkt, ja. Ik ga even zeggen wat we straks gaan doen, want dit gesprek zit er al zo goed als op. Uh, en om twee minuten over één zijn wij terug. We hebben het gehad over die gedeelde waarde, over solidariteit in Europa. En ik wil met, uh, met uh, onze luisteraars straks bespreken... met welk ander Europees land zij de sterkste band voelen. Met welke Europeanen, behalve dan de Nederlanders... deelt u de meeste waarden en voelt u zich het meest verwant? U kunt bellen, luisteraars dus, 0800 1121. U kunt mailen naar casaluna@ncv.nl En u kunt twitteren naar hekje Saluna. Wij gaan zo plaatsmaken voor Hoorspel De Spin. En ik kan nog net uh, Hans Franke hartelijk bedanken voor de komst naar Casa Luna. U blijft nog een tijdje senator. Ga goed door, zou ik zeggen, met het uh, nuttige werk in die Eerste Kamer. En zeer bedankt nogmaals voor uw komst. U ook bedankt. Ja, tot uh, over een, een minuut of vijftien in uh, het tweede deel van Casa Luna. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.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 Zie wel en wat mag ze niet bij het opsporen van criminelen. Het is... Aflevering 12 Nieuwe relaties Hey Sas! Doe dat ding even af! Hey Sas! Staat u niet te hard? Straks word je doof. Ik luister er niet naar. Als je er niet naar luistert, dan hoor je het op een gegeven moment niet meer. Nee, totdat je helemaal niks meer hoort. Nou, Oké, okay, Paps, was dat het? Hoe ga je weer zeggen over die teksten? Dat die niet deugen en zo. Ja, mooi hè? vind je niet? Gaan we kletsen? Wat vind je die mooier dan? Duinen zijn duinen. En als je joggt, moet je je concentreren op het joggen. Kom op. Shit. Duizend kilo hars hadden we binnen getrokken. Onze eigen drugslijn begon serieus gestalte te krijgen. Een lijn die ons linea recta naar de directie zou leiden. Maar komen de problemen niet van links, dan komen ze wel van rechts. Waarom kan het leven nou nooit eens simpel zijn? Je hoort oud. Nou ja, wrijf hem nog even lekker in, joh. Het is iets van de laatste maanden, hè, dat je niet meer mee kan komen. <hij> ja. Misschien moet je iets minder naar de duinen kijken. Oh, ze zijn alles wel prachtig. Zeg, luister eens, je moeder. Uh... Ja. Is er mee? Nou, die stond opeens voor mijn deur. Die zei dat je wedstrijden wil gaan boksen. Ja, dus? Luister, Saskia, ik vind het fantastisch dat je leert boksen. Knappe jongen die jou wat doet. Wat zeg je dat, mooi? Fantastisch dat je leert boksen. Maar? Wat maar? Nou, als iemand iets fantastisch vindt, komt er daarna altijd een maar. Nou ja, ik heb. Ook liever niet dat je wedstrijden gaat boksen. Power. Saskia! Toen nou! Roddenijn, top met die duinen! Dievensduinen! Hé hey Helga, wat denk jij? Moet ik nou die Porsche nemen of die Maserati? Ja, qua ontwerp zijn de Italianen natuurlijk niet te kloppen. Moet je nou kijken. Heb jij niks te doen? Oh ja, vast wel. Ik heb een snipperdag. Waarom blijf je dan niet thuis? En niks doen is best leuk als je op je werk zit. Kantoor van William Trompenberg. Goedemorgen. Ja, moment alsjeblieft. Ik kijk even of hij beschikbaar is. Wat? Het is meneer Strijbos. Nee, ik ben druk. Meneer Trompenberg zit in bespreking. Ik, ik, Wip vanmiddag wel even bij hem langs. Stil is het hier, zeg. Alles zit in dozen. Morgen gaan we naar onze nieuwe plek. Hm? Lekker rustig zo, vind je niet? Hallo, lui. Hoi. Hey. Lijkt hier wel een tenniswedstrijd van vroeger. Kan je je dan nog herinneren? Dat Willem Oduijs op zo'n samenzweerderige fluistertoon verslag deed. Plof. Plof. Tom Okker serveert. Plof. Cor. Hallo, dames en heren. Schakelen we schakelen nu over naar de studio in Helver. Cor, we branden van nieuwsgierigheid. Ik bedoel, uh, wat heb je te melden? Goed, twee dingen. Eén... Ik heb binnen het team iemand gevonden die kan boekhouden. Oh, wie? Ja, Van der Hammen. Ken ik die? Een lang, kalend voorhoofd, zwarte bril en uh, je hoort hem nooit. Nou, klinkt als een ideale boekhouder. En twee, ik heb een oplossing voor ons sapprobleem. Oh? Eurosap. Eurosap. Ja. Mijn god. Ik weet het niet. Al die namen met euro. Maar... Eurotrans, Eurotapijt, Eurofromage. Als er een luchtje aan zit, zet ze er, er euro voor. Oh, nou, dat was mij nog nooit opgevallen. Nou ja, het kan me niet schelen, zolang ze ons maar van dat sap afhelpen. Dat klinkt ouderwets. Ja, en Engels. Laat dat toeval zijn, meneer Trompenberg. Net nu we ons Engelse avontuur, want dat blijft het natuurlijk. Ons Engelse avontuur? Ik weet niet of ze dat in Guernsey kunnen waarderen. <laughs> Hoe dan ook, een sigaar, dat lijkt me op zijn plaats. Ach. En een goed glas cognac. Nou, hè? heel graag. En dan een goed gesprek. die waar? Noem een onderwerp, David. Ik heb een klant die op zoek is naar een goede fiscalist. Hmm, ik zeg niet dat ik dat niet ben. Een die bereid is tot het gaatje te gaan. Dat hangt af van het gaatje. Het gaat hem vast goed. Serieus vast goed. Geen woninkjes, maar het grote werk. kantoren, winkelcentra. Hmm. Ik kan niet zeggen dat ik daarin niet geïnteresseerd ben. Hey Saskia, verdomme! Laten we dat even normaal doen. Sask... Saskia! Zo. So, heeft die? Ik wil niet dat ze wedstrijden gaat boksen. Ach, waarom niet, man? Op het scherp van de snede leert ze pas echt wat vechten. Is. Ik wil het niet. Als die meid straks rijles neemt, hè? Huh? Ga je haar dan ook verbieden om achter het stuur te zitten? Van een verbouwd gezicht met zo'n boxersneus wordt een jongen misschien mooier, maar een meisje. Lilt. Hij is gewoon bang voor mijn moeder. Sherman, geen wedstrijden. Ik wil het niet hebben. En uh, vanavond? vanavond. vanavond? Vanavond zien we elkaar bij de loods, oké. Okay? Dag, Sas. Nora. Nora. Wat de bom? Ik leg op schema. Eetje voor zelfs. Ja, boondusje. Hé hey, luister. Um, ik wil dat jij Sasje gaat trainen. Ik? Haar trainen? Dat kan ik niet hoor. Oh jawel, dat kan je wel. Werder? Hallo. Mooie jongen. Hallo. Heb jij er bezwaar tegen dat ik hier bij je kom zitten? Het zal wel heel flauw zijn, hè? Hoe komt het dat zo'n mooie jongen helemaal alleen aan een tafeltje zit? Ben jij boos of zo? Goh, waar haal jij complimenten voor Uit de oude doos van Albert Moore. Oh, ik kon ook wel ergens anders gaan zitten. Wel nee, blijf lekker zitten. Doeloeloelo. Ik heb sterk de indruk dat de heer Trompenberg zojuist een blauwtje heeft gelopen. Strijbos, noem me toch David. Mag ik je voorstellen aan meneer Pijper? Ja. Goedendag, Willem Pijper. Willem. William. Ja, hallo. Hé, hey, uh, David, dat wist ik niet. Ben jij soms ook? Uh... Oh, nee, zeg. <laughs> Laten we elkaar vooral geen mietje noemen. Maar hoe wisten jullie dan dat ik hier. Ach, je doet eens een navraag. Je hoort wel eens wat hier en daar. Wij gaan in ons vak niet over één nacht ijs. Dus dachten wij? Waarom het ijzer niet mee als het heet is? Willem hier is die goede klant van onze bank. Die, uh... die een fiscalist zoekt met gevoel voor vastgoed. Juist. Hè? En Willem, volgens mij heeft Willem precies dat gevoel. Nou, gevoel. Oh, Daar zijn er wel meer van, hoor. Oh, ik zoek ook iemand die gevoel heeft voor wat kan en wat niet kan. Daar zijn er heel wat minder van. Goed zo. Links-rechts. Links rechts. Links, rechts. Okay, links, links, rechts. Mooi. Je bent kwaad. Maar dat is goed. Heel goed. Woede is goed als je wilt winnen. Kom op. Woede weet je, is een bliksem die in banen moet worden geleid. Kom op, maak die boksbak kapot. Links, links, rechts. Links, links, rechts. Kom op. Links, rechts. Gebruik die woede. Kom op. Hola. Hey. Hé. Hey. Hé. Um, ik heb liever niet dat je Saskia zo... Uh, zo... Zo wat, uh, Sherman? Hou het gewoon een beetje op techniek, oké? Okay? Indraaien, stoten... Maar dat heb je mezelf geleerd. Huh? Je woede gebruiken. Ik mag niet winnen. Van wie niet? Van mijn vader niet. Of van mijn moeder niet. <laughs> dat is kut. Maar ook niet kut. Jij hebt tenminste een vader en moeder die om je geven. We noemen het niet simpel. Het is simpel. Alleen was niemand er nog opgekomen, kennelijk. Soms zijn dingen zo simpel dat je ze over het hoofd ziet. Heb jij Schatteiland gelezen? Als kind, ja. Ons Schatteiland ligt in Amsterdam en het heet de Zuidas. De basis van alles is het pensioenfonds. En dat ben ik, zei de gek. <laughs> Willem hoort welk stuk grond er door het fonds bebouwd gaat worden. Wij kopen die grond alvast voor een prikkie... en, en vervolgens verkopen jullie die grond voor een fors hogere prijs aan onze dorp. De winst verdelen we onderling 50-50. De enige gedupeerde is het fonds. En Jan met de pet die in dat fonds het geld voor zijn oude dag opzij heeft gezet. Wel nee. Ah, nee. Het geld klost tegen de plinten op. Wij halen een keurig resultaat van zo'n 4% per jaar. Ik voldoe aan de doelstellingen die mij door mijn bestuur zijn opgelegd. En als ik nou in de avonduren nog de energie heb... om wat extra's te verdienen. Dan blijf ik met één vraag zitten. Is dit legaal? Zeker wat betreft jouw kant van de zaak En veiliger dan onze Engelse constructie. Geld maakt dingen los. altijd weer. Vraag dat maar aan Sherman. Hij verdiende tonnen met de hars die hij voor ons moest verkopen. Geld waar hij aan kon ruiken, maar meteen aan ons moest geven. Dat mag onze boekhouder doen. Oh, shit, man. Dat doet wel pijn, jongen. Je oh. zou er zoveel fucking mooie dingen mee kunnen doen. Zoals? Ja, maar sportschool. Oh, wou je uitbreiden? Ja, je moet groeien. Als je overeind wilt blijven, moet je groeien. Ja, wat doen jullie ermee? We waren, hè, in een kluis. We hebben een bedrijf gevonden dat het sap kan overnemen. Eurosap. Eurosap? Je gaat nu dat spul ook transporteren? Transporteren? Ah, je dacht toch niet dat ik dat ook voor je ging doen? Niet voor dat hongerloontje, Bradda. Echt. Maar ja, jullie hebben genoeg geld, dus jullie kunnen vast wel een wagen huren met chauffeur. Geld? Waar dan? In die kluis. Geen probleem, toch? Dat is wel een probleem, Sherman. Ik kan dat geld niet zomaar gebruiken. Dit is niet mijn geld. Oh nee, Van wie dan wel? Van de belastingbetaler, denk ik, hè? Nou, uh, mijn werk is gedaan, oké? Okay? En verder doe ik niks. Nada, niente. Hoe jij dit spulje wegkrijgt, hey, dat is jouw fucking business. Dat kan het allemaal jouw business worden? Oh, dat denk ik niet. Dan zijn een extra 5000 gulden op wel te leggen. Het is al jouw business, Sherman. Dat spul moet weg. Hoeveel je wachten tot er een inval komt? Oh, jezus, man ik kan me toch ook een beetje helpen? U hoorde onder meer... Sander den Hartog, Heijn van der Heijden en Sigrid ten Napel. Regie, Chris Baajema en Jeroen Stout. Scenario, Stan Lapinski. Bezoek de website ntr.nl slash de spin.